Israël wilde de Nederlandse blushelikopters ook gebruiken om te oefenen in het blussen vanuit de lucht met flexibele waterzakken. Nederland gaat de Israëliërs dat later alsnog leren. Oud-bestuursvoorzitter Geert Dalers van Hogeschool in Holland heeft de Zwarte Piet 2010 gekregen. Deze prijs voor het schenden van oeroude Hollandse waarden krijgt hij vanwege de gouden handdruk die hij kreeg bij zijn vertrek en het dubieuze declaratiegedrag van de bestuurders van In Holland. Andere genomineerden voor de Zwarte Piet waren voetballer Nigel de Jong en horika-magnaat Sjoerd Kooistra. Dales nam de prijs afgelopen avond persoonlijk in ontvangst in de stad Schouwburg van Amsterdam. De winnaar van de Zwarte Piet krijgt een enkele reis naar Madrid. Nederland heeft het WK darts voor landenteams gewonnen. In het Engelse Houtenle Spring wonnen Raymond van Barneveld en Koos van Wales. Het werd in de beslissende partij 8-5 voor Nederland. Het is voor het eerst dat het WK darts voor landen is gehouden. Het weer, vannacht opklaringen, kans op mist en langs de kust... mogelijk nog winterse buien, het vriest licht. Morgen overdag vrijwel overal droog, af en toe zon... en de middagtemperatuur ligt iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. We met, met nu u de nacht.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 说 Tussen drie en vijf. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. On, oh, De grootste hits van Europa. Be I, be Niet betrouwbaar. Maar wel origineel. Het ritme van ZFM. crazy with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 is Renate Evers met het NOS Journaal. Een meerderheid in de twee